Sinds er begin dit jaar flitspalen zijn neergezet bij 11 spoorwegovergangen zijn er al dik 6000 boetes uitgedeeld. Die zijn voor auto's en scooters die het spoor nog snel oversteken terwijl de rode lichten al knipperen en de slagbomen naar beneden gaan. Vanaf vandaag hangt er ook een camera bij een overweg in Baarn en daar zien ze best vaak iemand onder de slagbomen doorglippen. Regelmatig. Regelmatig. Ja, ja best wel ja. Wat dan? Vooral fietsers en uh, vooral elektrisch uh, van die uh, hoe heet dat? Die fatbikes, die doen het heel vaak. Ja. Die net nog voordat de boom nog, nog net even vo of, ne, voordat hij open is, zeg maar. Vetbarkers, want die hebben geen kentekenplaatje. Die ja. uh, zullen niet geflitst worden. Nee, ja, dat is inderdaad ook zo, ja. Ja, ja. ja, en fietsers dan ook niet. dus. Dan hebben ze het probleem om niet te pakken. Nee, nee nog niet. <laughs> fietsers en voetgangers kunnen trouwens wel gewoon een bekeuring krijgen... als ze gesnapt worden door politie of handhavers. De man die vast zat in verband met de explosie in de Rotterdamse straat Schammenkamp komt vrij. Bij die explosie kwamen begin dit jaar drie mensen om het leven. In een garagebox daar zat een drugslab. De man Jalal O wordt niet meer verdacht van het veroorzaken van die ontploffing. Wel nog van het produceren van drugs. Hij mag de cel uit, maar krijgt wel een enkelband en moet zijn paspoort inleveren zodat hij het land niet uit kan. En in Maastricht worden zo'n beetje nu de nieuwe Michelin-sterren bekendgemaakt. De belangrijkste onderscheidingen voor restaurants die koken op topniveau. Het is elk jaar weer een grote eer. Maar deze culinair journalist heeft ook kritiek op Michelin. Ze vindt dat het allemaal wel wat diverser mag. Je hebt natuurlijk best wel veel... Restaurants met niet-westerse keukens die een beep commanden hebben. Uh, dus zeg maar hoge kwaliteit binnen hun genre. Uh, maar de echte sterren, ja, dat valt nog wel mee. Dat, vind ik, dat mag echt nog wel meer worden om onze keukens te verrijken. Hè? Ze zou ook graag zien dat keukens met streetfood een ster kunnen krijgen. Het weer dan, het is bijna overal droog. De zon laat zich ook zien tussen de wolken door en het wordt vandaag ongeveer 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer heb je 10 minuten vertraging. En de A9 ook Alkmaar-Diemen. Tussen Bad en knooppunt Holland ook 10 minuten extra. Dat laatste komt door een kapotte auto. Rechter rechterrijst ook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Candyman, hey Candyman. All right everybody, gather around, the Candyman is here. Now what kind of candy do you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You come to the right man, because I'm the Candyman. Who can take a sunrise? with you sprinkle it with you cover it with chocolate and a miracle to the Candyman, the Candyman, man oh the candy can the Candyman can the candy man can because can. can. can he mixes it with love and makes the world taste good makes the world taste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 Candyman can cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste The Candyman, the Candyman candy can, the Candyman can, the Candyman can. Candy can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. The world taste good. Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Een zeer goedemorgen in het tweede uur van Goedemorgen Antwoord. We gaan het uh, ze hebben over het speelveld Sofiaweg met Jeroen Koper. Uh, we hebben gewisseld. Um, arts Kingenbauma, die komt uh, vertellen over de Week van de Eenzaamheid. En natuurlijk gaan wij praten met de burgemeester van Zandvoort... over wat er allemaal in de krant is geweest en hoe dat nou allemaal loopt. En uiteindelijk is daar een plan van aanpak... wat eigenlijk al ouder is als het stuk in de krant. Jeroen Koper, goedemorgen. En goedemorgen. Um, speelveld. Er staat een stuk in de krant dat de bewoners het speelveld niet willen. Dat staat er niet helemaal zo in, maar men heeft twijfels over waar en hoe het moet. Nou ja, er is een ingezonden brief geweest naar de Zandvoortse krant. Nou, dat de... is jullie brief. Nou, vorige week is er een brief uh, in de krant op de voorpagina gekomen. Van een, uh, ja, vorige week. Dat ja, dat, ik heb het over dat, vorige week. Ja, dat alle bewoners tegen zijn uh, van de Sofiaweg. Tegen een speelplaats uh, voor alle kinderen die in de buurt nou, wonen. tegen de keuze van de speelplaats. Nou, het komt bij de bewoners over als dat alle bewoners tegen zijn. Oké. Okay. En dat is ook de reden dat ik een ingezonde brief heb, heb gezegd uh, van jongens... Ik ben al uh, samen met de buurtbewoners tien jaar bezig... om een paar uh, speeltoestellen neer uh, te zetten daar. En wat er nu staat, is niet voldoende dan? Er staat niks. Er staat hier een, een, een, een schommeltje en een, een glijbaantje. Dat willen ze maken. Oh, maar momenteel het... staat er niks. Nu staat er helemaal niets. Nu staat er niks. Nee, er, oh, sta, er okay. staat een stenen tafel met mensen erg hier niet. Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet uh, hoeveel mensen dat spelen. Ja. Nou, dat ja, weet ik ook niet. Maar uh, uiteindelijk uh, we willen we dus toch een speelveld. Alleen nu nog de locatie. Nou, we hebben een heel groot terrein daar zo. En het idee was, aan de overkant in de Maxeeuwestraat is een uh, klein speelplaatsje. Dat staat helemaal voor scholen. Die wordt eigenlijk niet tot nauwelijks gebruikt. Uh, de parkeerdruk uh, in die wijk is ook... Wat hoger als uh, bij ons. Dus het idee was om die speelplaats te kijken hoe de staat van de apparatuur uh, daar was. Hmm. En te verplaatsen dan naar de overkant. En de, ja, daar is dus uh, unaniem eigenlijk uh, al voor besloten door de gemeente. Om het naar de overkant uh, te plaatsen. Want daar is heel veel ruimte. En dan praten we over een stuk gras van de flat naar de koopwoningen. Ja, correct. Ja, correct. Dus het is eigenlijk achter de, de vuilnisbakken. Nou ja, er staan er allemaal boompjes. Nou ja, het terrein is er gewoon groot genoeg voor. Dus ja, je kijkt de directe plaats. Daar konden de, ja, de bewoners daar, daar leggen. Ja, willen jullie het meer naar het betegelde gedeelte? Of willen jullie het meer naar de weg hebben? Nou ja, ons interesseert het eigenlijk niet precies waar het komt. Het kan ook een beetje uitgespreid worden. Dus dat het niet op één punt is. De kansen zijn er uh, genoeg. Um. Die twee brieven, hè? want er is ook eentje van iemand uit de Max Eugenstraat. En dit is, dat is ook een positief ja, uh, ding. En die zelfs nog uh, met een overgangplaats erbij, zodat het rustig gereden wordt. Dus er wordt positief over nagedacht. Ja, zeker. Um, hoe nu verder? Want uh, hoe zit het met de gemeente? Die enquête, dat is ook niks. Het, het besluit is eigenlijk genomen al dat die speelplaats verplaatst wordt. Ja. Dus hij komt naar de overkant het is eigenlijk alleen aan de bewoners van... een inventarisatie van waar zouden jullie het willen hebben? En, en hoe gaat die inventari inventarisatie plaatsvinden dan? Verwacht u daar van de gemeente wat van? Uh, er is een inventarisatie geweest. Dus uh, met, uh, middels een QR-code die ja, ja. stond. Of je kon een uh, bericht sturen naar uh, de procesmanager Althans Zeeland. En ja, dan kon je jouw mening geven. Plus er stond al van, nou, we hebben het idee van... Speelplek A, speelplek B. Dus dan kun je kijken van uh, wat jij aan apparatuur voor de kinderen het meest, voor alle leeftijdscategorieën leuk en, vindt. En, en hoe staan we er nu in dan? Uh, ze zijn het nu aan het bekijken van alle ingezonden mailings en reacties van de buurtbewoners. Van ja, wat willen jullie? Nou. Ben ik, uh, het staat in wel ook een stukje in de Zondse krant... over de opening van het speeldingetje in... Uh, wat is Secretaris Bosma staat daar uh, op dat Ja, pleintje. en de Nijus staat daar ook een Ja, is uh, ook zo'n nieuwe... Is dat jullie idee ook? In, in welke hoedanigheid? Nou, uh, hij is keurig uh, met een hekje eromheen. Uh, tegels die zijn van uh, zacht rubber. Als er een kind valt, dan uh, gebeurt er niks. Er staan een nieuwe uh, speeltellen. Ja, maar, uh, mijn idee... Wat het wa verplaatsen van is natuurlijk met alle respect wel wat, wat oud spul. Ja, nee, maar dat, dat hebben ze ook van de gemeente gekeken. Van, er zitten natuurlijk keurmerken aan... en mogen ze dat wel dan nog neerzetten. Dus waarschijnlijk komt er een, gewoon een gloedje nieuwe speeltuin... aan uh, de weg. En die, uh, die, die andere mensen van 1 tot en met 95... die zijn dan wel weer voor? Nou ja, nummer 1 tot en met 39. <laughs> dat, dat zijn eigenlijk al de koopwoningen. En die zijn ja, eigenlijk unaniem voor... Ja, ik, de, de, de, het is de paar mensen uit de flat. En ja, dan heb ik het denk ik over twee mensen. Ja, het is net zoals bij uh, Schiphol gaan wonen en klagen over vliegtuigen. Ja, als je gaat kijken in de radius uh, van, van een speelplaats die aan de overkant ligt... of een speelplaats uh, is identiek. Ja. Je woont aan de drukke weg. Ja, als je in een, tien jaar geleden in een nieuwbouwwijk gaat wonen... verwacht je met eensgezinswoningen dat er geen kinderen zijn... Nee, het is, het is ook een, een, een buurtje voor kinderen. Want die koophuizen die zijn betrokken door vrije jonge mensen. En uiteindelijk Daarom. wordt dat een gezin met kindjes. Um, er werd ook geklaagd over die, over die skateboard en de trein en zo. Ja, dat, dat, dat hoort er toch bij dan? Dat is aan de andere kant wat voor. Dus ja. daar kan ik niet zoveel over zeggen eigenlijk. Er staat wel een stuk. Ja, het staat in het stuk. Maar ja, je kan overal over gaan klagen. Dat, uh, en dat is een beetje de tendens uh, van deze dagen. Dat, ja, dat je overal ja. over kan gaan klagen. <laughs> ja. het, is, het is ik, ik, ik. En niet gewoon van... Wij, wij, wij zouden beter zijn. Ja, gewoon gezellig. Ja, je, je hebt met onze wijk ook... Bij, met kerst staat er een hele mooie kerstboom... die we altijd uh, met z'n allen betalen. We, we hebben gewoon allemaal gezellig... Uh, met Formule 1 hang, hangt de hele wijk vol met vlaggetjes. Uh, voetbal, dat doen we gezellig. In zomers uh, zijn, zijn de buren allemaal gezellig met elkaar. Er uh, ja. zijn vriendschappen allemaal ontstaan. Maar ja, dat is alleen maar dus, uh, uh, goed voor de saamhorigheid eigenlijk. Kunnen, ja. kunnen we zeggen dat het, het eerste stuk in de krant... Iets wat overdreven is en dat dit een beetje rechtgetrokken wordt door, die, door jullie brieven? Dat denk ik wel, ja. Oké, okay, nou, ik, ik, ik denk eigenlijk ook op het moment dat mensen zien van, goh, het kan ook zo, want er komt ook uh, ja, ze willen toch wat meer bomen weer gaan terugplaatsen of struiken. Ja. En ik heb ook al gezegd in een brief aan de, de procesmanager, zoals bij de Hannes Gastro, hebben ze een uh, hele groene uh, speelrug neergelegd. Ja, daar komt hij niet echt tot zijn plaats, maar zoiets zou ook. Niet meer staan daar zo bij ja, ons. Nou ja, dus is uh, dus genoeg te doen. Uh, hoe monitor je dat? Heb je contact met die procesmanager af en toe? Uh, ik heb op dit moment heb ik geen contact. Maar zo gauw een uitkomst is, dan uh, mag ik wel wat verwachten, hoop ik. Ja, dan zijn wij zeer benieuwd wat er weer uit gaat komen, Jeroen. Dank voor uh, komst en uitleg. Graag gedaan. En uh, we gaan zien wat het spel dan gaat worden. Helemaal goed. Dank je wel. Hoi. Done it all You've broken every code And pulled the rebel to the floor You spoke the game No matter what you say For only metal, what a ball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 You have to hide Come up and scene me To make Let me smile, smile. Oh. I'll do I'll what you want, want. We, gaan, uh, we hebben net het programma gewisseld. En daarom gaan we nu luisteren naar uh, Kingen Bouwman. Over de Week van de Eenzaamheid. En hij is arts in het Spaanse Ziekenhuis. Dus ik zou zeggen: ga je gang. Geluid van Zandvoort. Vandaag begint de week tegen eenzaamheid. Helaas iets dat blijft toenemen. Een korte opsomming van de meest recente cijfers. In 2022 voelde bijna de helft van de Nederlandse volwassenen zich eenzaam. Onder jongeren van 16 tot en met 25 jaar voelt 1 op de 4 zichzelf erg eenzaam. Hoe speelt een ziekenhuis erop in en wat kan je überhaupt als ziekenhuis hier aan doen? Ik vraag het allemaal aan Kingen arts op de spoedeisende hulp bij het Spaanergasthuis. Kinge, dankjewel voor je tijd allereerst. Nou, fijn dat ik hier mag zijn. Um, een toename wat betreft het aantal mensen dat zich eenzaam voelt... Uh, uh, en dan hebben we het niet over pure eenzaamheid... maar gewoon het gevoel hebben van... dat is met uh, bijna de helft van de Nederlandse volwassenen heeft daar last van. Het verbaast mij, verrast me zelfs. Jou? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, ik vind het wel vreselijke cijfers om te horen. Ik vind het verdrietig dat we, dat we zo'n uh, zo samenleving hebben gecreëerd. Maar ik, uh, ja, ik denk dat, dat hoe de samenleving nu ingericht is... en hoe iedereen heel erg verantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn eigen geluk en succes... dat dat als gevolg heeft dat we ons ook niet heel kwetsbaar meer op durven stellen naar elkaar... En ik denk dat dat een soort gemiste kans is om echt verbinding met elkaar te maken. En ik denk dat dat de eenzaamheid is die veel mensen ervaren. Maar dat is allemaal mijn eigen persoonlijke mening. Nee, nee, nee, dat vind ik juist heel interessant. Ik heb gelijk uh, vijf vragen erbij. Um, ja. ik, ik bedoel je dan op communicatie of dat we niet meer echt met elkaar praten? Ja, wat draagt hier aan bij, denk jij dan? Nou ja, ik denk dat het niet zo heel cool is om te vertellen over de dingen die niet zo leuk gaan in je leven. En als je natuurlijk op social media zit te kijken, dan lijkt de rest van de wereld intens gelukkig. En als er bij jou dan dingen lopen niet zo als je zou willen... dan denk ik dat dat heel erg bijdraagt aan dat mensen zich dan mislukt voelen... en dat niet makkelijk met anderen delen. Ja, en dan komen we toch ook wel terecht bij de jongeren... Want ja. daar is social media speelt een enorme rol. Ik weet nog dat, uh, dat ze op een gegeven moment werd gesproken... om het weghalen van het aantal likes. Want zelfs dat had al invloed over hoe je jezelf zag. Dan zijn we toch ja. heel diep verloren... Ja, nou ja, ik ben zelf ook van Facebook en dergelijke afgegaan omdat ik daar ook niet vrolijk van word wat ik daar dan zie, terwijl ik heel tevreden ben met mijn eigen leven. Ja, en, en dus het is een combinatie van de druk die we voelen door social media, misschien ook de druk, en dan heb ik het weer even over jongeren, van wat je allemaal moet. Ze moeten ook allemaal zoveel, ja. maar is het ook ergens nog een nawee, hè, deze stijgende cijfers van, van de coronaperiode? Ja, daar durf ik echt niet zo'n uitspraak over te doen. Het is te, het is, daarvoor was het minder erg dan daarna. En die, die periode zal uh, niet, niet bijgedragen hebben. Maar daar heb ik gewoon echt te, te weinig kennis van en te weinig ideeën over. Dus daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Nee. Um, ja, nou werk je op de spoedeisende hulp. In, in hoeverre merk jij hier iets van onder patiënten? Kijk, uiteindelijk is het geen lichamelijke aandoening, minder zichtbaar. Het is ook, zoals je net zei, niet iets wat mensen gelijk aan een grote klok hangen. Maar merk jij het toch op een bepaalde manier als je aan het werk bent op de spoedeisende hulp? Ja, ik denk dat je het op meerdere manieren merkt. Dus je, er zijn twee groepen waar ik meteen over na moet denken. Dus dat je toch ook een hoop jongere mensen ziet die een overdosis nemen... Uh, omdat ze het leven niet goed meer, uh, niet meer aankunnen. Um, en we noemen dan meteen dat ze een zelfmoordpoging doen... maar vaak is het ook gewoon een ik weet niet meer hoe ik het anders uh, uh, moet oplossen... Dus dat zie je wel veel. En dan zie je de andere groep uh, die, uh, die, die meteen in het oog springen. Uh, dat zijn de, de ouderen die geen steunsysteem hebben. En waar dan iets mee gebeurt. En dat ze eigenlijk niet meer naar huis kunnen. Omdat er niemand is die even de kleine dingen voor ze, voor ze op kan lossen. En daarnaast is het denk ik een hele grote groep met verborgen eenzaamheid. Uh, in die groep die ertussenin zit. Um, waar je pas als je echt door gaat vragen daarachter komt. En, uh, maar dit zijn A grote doelgroepen. Het zijn grote ja. problemen en niet iets wat je van buiten kan zien. En ook niet iets waar we over gaan praten. Wat, wat, kan, je daaraan, wat kan je dan als ziekenhuis doen? Ja, ik denk... Um, het is natuurlijk niet een probleem wat je primair in het ziekenhuis op kan lossen. Want um, kijk, wij zien denk ik uiteindelijk veel mensen in het ziekenhuis... Um, waarbij hun gezondheidsproblemen een ander onderliggend probleem hebben. Uh, dus schulden, eenzaamheid, stress om andere dingen... Um, en ik denk dat we dat als maatschappij op moeten lossen, maar we zijn als ziekenhuis natuurlijk deel van die maatschappij, dus wij voelen ons daar ook zeker wel uh, verantwoordelijk voor. Ga, en ga dat, je op zo'n uh, zo spoedeisende hulp als je dus uh, uh, uh, uh, als iemand een, een, een poging heeft gedaan tot zelfdoding en je voelt dat daar iets onder zit? ga je, want je bent uiteindelijk geen psycholoog, maar ga je wel een gesprek aan? Of verwijs je iemand door? Of Hoe werkt dat? Um, ja, dat wisselt een beetje. Het wisselt ook in, in hoe druk het is, hoe ver je het gesprek uitgaat. Maar vaak halen we daar wel dan ook weer de psychiatrie. Dan zit je nog steeds in het medisch domein uh, bij, omdat die dan inschatting moeten maken. Um, maar En, en dat, dan blijven we heel erg in het, in het medische domein. En we hebben nu bijvoorbeeld hebben we ook een klein experiment gedaan... met dat we een sociaal makelaar, dus die veel meer het sociale domein kent... mee hebben laten lopen op een spoedhuis hulp. En het is indrukwekkend wat zij dan allemaal niet uh, vindt... door op een andere manier te vragen en wat zij kan betekenen voor, uh, voor mensen. Wat is, uh, dan een wat, is, uh, wat is een andere manier van vragen? Heel benieuwd naar. Nou, ik denk dat zij daar veel, veel specifieker naar dat soort dingen vraagt. Ik heb natuurlijk een medische anamnese die ik, uh, die ik afraad op. Ja, daar uh, ja, moet ik heel eerlijk in zijn... En zij vraagt natuurlijk van, goh, wat heeft, wie heeft u om u heen? Wat vindt u belangrijk in het leven? Waar wordt u blij van? Um, uh, en, en, en, en waar loopt u tegenaan? En zij weet die wegen daar veel beter te vinden. Dus, dus al gaat het over vervoer, uh, straten, uh, of je, je, je potjes uh, van de gemeente, lief aan leedstraat heet het volgens mij, dat je ja. een bloemetje voor je buren kan kopen... Um, Haarlem passen, al dat soort dingen. Um, zij vraagt daarna en zij kon op zo'n dag echt enorm veel betekenen voor mensen. Waarvan ik uiteindelijk denk dat we op de lange termijn daar meer gezondheidswinst mee behalen dan, dan wat ik loop te doen, als ik heel eerlijk ben. Nou, nou ik, ik, ik denk dat je ik denk dan niet eens dat het of-of is. Want ik denk dat iedereen heeft zijn eigen expertise en zijn eigen kunstje, als ik het zo mag zeggen. maar, ja, is juist... Bewijst dit niet dat het juist van belang is dat we al die expertise's combineren, jij met je medische kennis en deze dame die dan precies weet of hier, weet welke vraag je moet stellen? Dat we veel meer samen dit soort problemen moeten oplossen. Ja, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zijn ook dingen die we vanuit het ziekenhuis en vanuit Spaan Labs, onze innovatieafdeling van het ziekenhuis, heel erg aan het doen zijn. En we hebben onder andere afgelopen dinsdag een, een, een pletterijdebat gehad... waarbij we ja, mensen, bewoners, sociaal domein, ook medisch domein... maar ook een soort aftrap van hoe kunnen we dit nou beter inrichten met elkaar... en wat kunnen we samen doen en hoe kunnen we ook als samenleving... want het, het is niet, nogmaals, het is een maatschappelijk probleem, denk ik... niet alleen van de zorg, niet alleen van het sociaal domein... maar hoe gaan we dit nou met z'n allen doen? Hoe gaan we als samenleving weer meer voor elkaar zorgen en meer naar elkaar omkijken... Uh, en daar denk ik ook weer gelukkiger van worden. Met wat, wat kwam daaruit? Wat viel jou het meest op wat daaruit kwam? Uh, nou, ook wel de, de kracht die er al in zo'n wijk zit. Dus dat je echt een aantal uh, supermooie mensen daar rond hebt lopen die voor, uh, voor, voor groepen dingen. Wat, dit was Schalkwijk, hè? als ik me niet vergis. Ja, in Schalkwijk. Ja, ja dat klopt. Ja. ja, dus een paar uh, hele uh, sterke. Uh, nou, Toevallig net vrouwen um, uh, die groepen organiseren. Um, en, en het mooie is een ontmoeting... ...als je verschillende domeinen bij elkaar zit... ...en bewoners bij elkaar... ...wat daar dan toch ontstaat... Um, ...zonder dat je dat van tevoren georganiseerd hebt... Um, maar hoe er, ja, die toevallige ontmoetingen en wat je dan met elkaar uit kan wisselen... om toch kleine dingetjes te gaan, uh, te gaan uitproberen. Om te kijken ja, wat we nou kunnen doen om elkaar te helpen. En um, waar, de, waar we als ziekenhuis dan ook aan bij kunnen dragen. Want dat kunnen we vanuit onze toren ook niet altijd zomaar zo goed verzinnen. Is dat misschien ook steeds belangrijker dat we iets meer... Uh, nou ja wat je zegt, uit het ziekenhuis gaan en de mensen opzoeken... zodat je een beter beeld krijgt hoe je op een andere manier kan helpen? Ja, ik denk het wel. Ik, daar, uh, ik ben het daar geheel en al mee eens, maar dat is niet makkelijk. Het is ook wel een beetje spannend om buiten je ziekenhuismuren te kijken. Ja? Want dat is niet waar we voor om... opgeleid zijn en niet wat we gewend zijn. Ja, maar dat is als we dan weer helemaal terugkomen naar het begin, dat is wel waar de tijd nu om vraagt. Dat denk ik ook. Nou. Ik ben het helemaal mee eens. Ik vind dit een fantastische afsluiting. Uh, we beginnen, dit is dus het begin van de week tegen eenzaamheid. Kingen Bouma, arts bij, op de sca Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, heel erg bedankt dat ik uh, mee mogen denken. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, het is nog vroeg. Het is nog vroeg. Uh, ik ben al op pad. Ik sta hier al bij Parnassia. Uh, met de organisatie Dagje Natuur. En uh, samen met Lars. En uh, er zullen nog uh, ongeveer acht andere vogelaars uh, komen, want we zijn hier vandaag uh, voor de grote vogeltrek. En uh, Lars, die, de gids, die zegt uh, ik heb uh, echt heel erg veel zin in, want we gaan het waarschijnlijk allemaal zien. En eigenlijk zijn we nog een beetje te laat, maar uh, ja, omdat de slagboom niet open gaat voor zonsopgang, dan uh, ja, komen nu pas alle mensen binnendruppelen. De parkeerplaats is nu ook al meteen best wel vol. Wij gaan zo op pad. Uh, nou, het is schitterend hier. Uh, de dauw ligt nog uh, tussen de duinen. En uh, nou, ik laat me verrassen. Ik heb al een verrekijker om mijn nek. Dus we gaan ervoor. Nou, we hebben inmiddels bijna drieënhalf uur erop zitten. En uh, nog steeds zijn we vol enthousiasme aan het rondkijken. Um, net een vuurgoudhaantje gezien. En we staan in de volle zon. Strak blauwe lucht. Dat is natuurlijk wel echt heel erg fijn. Oh, Lars vraagt of we even stoppen. Want er is weer iets te zien. Nou, we zijn inmiddels aan de rechterkant van het uh, Vogelmeer. En we hebben prachtig weer natuurlijk. Uitzicht over... Een uh, beroemde eend. Ik ga straks vragen aan Lars welke dat ook weer was. Want uh, Lars die herkent elke vogel natuurlijk. Um, ja, er is zoveel te zien. Hij noemt het feest, maar wij vinden het als kleine groep hier ook feest. Nou Lars, van Dagje in de Natuur. Uh, ja, het zit erop. Uh, ja. Ik kan wel zeggen, het was weer een feest hè? Ja, zeker. Het was uh, mooi getuimd. Het was, uh, de vogeltrek uh, liet zich goed zien. Dus uh, een beetje oostenwind, dat ze naar de kust kwamen. Klaas, en uh, even terug. Ja. <laughs> en uh, een mooie helder weer, waardoor ze allemaal deze kant op kwamen. Want we hebben een beetje storm gehad vorig weekend en nu is dan eindelijk mooi weer. En dan zie je dat het echt, uh, ja, massaal uh, alles vanuit Scandinavië deze kant op komt. We zouden naar de Zuidpier gaan. Maar dat is helaas uh, niet gelukt. En dat kwam dus echt door die storm. Ja, dus vorig weekend heeft het blijkbaar zo hard gestormd dat er schade is aan de pier nu. En dat het blijkbaar te gevaarlijk is om daar uh, op te lopen. Uh, dus dat is wel jammer, want vanaf de pier kan je weer mooie zeevogels zien. Tegelijkertijd is voor zeevogels eigenlijk westenwind het beste. Want dan worden die vogels die verder op zee uh, zitten, die worden dan richting uh, de kust geblazen. En dan kan je die mooi zien. Dus eigenlijk waren de omstandigheden ook al beter voor de landvogels dan voor de zeevogels. Dus ja, dat dus... betreft weer geluk bij een ongeluk. Ondertussen zie je weer wat. Ondertussen zie ik een buishoort uh, cirkelen. Ja, ja, maar we hebben niet alleen een buizert gezien, we hebben een havik gezien. Klopt. We hebben een valkje gezien, torenvalk. Ja. Je, even kijken of ik het nog allemaal weet, een sperber. Sperber ook gezien, ja. En, uh, oh, de Bruine Kiekendief. En de Bruine Kiekendief, ja, ja. dat zijn ze wel. Ja. En daarnaast nog eigenlijk ook twee weer hele bijzondere eenden. Klopt. En daar hebben we best wel even de tijd voor genomen. Ja. Uh, die, die zijn helemaal vanuit Amerika hierheen komen waaien, ja. vliegen. Ja, vanuit Noord-Amerika komen ze deze kant op. En dat komt door de orkanen. Dus op eigen kracht zouden ze dat niet redden. Ja. Maar door de orkaanwinden. Die orkanen die dan in Amerika hebben geraasd. Die komen dan de oceaan over. Zijn dan niet meer orkaankracht. Maar nog steeds een hele harde wind. En die nemen dan soms die vogels met zich mee deze kant op. En dan kan je in één keer Amerikaanse vogels hier in Nederland zien. En meestal hebben wij de pech dat Engeland een beetje voor ons ligt. Dus heel vaak zien wij de waarneming ja. dat ze in Engeland dan Amerikaanse vogels zien. Maar af en toe komen ze daar dus omheen. En dan komen ze ook in Nederland terecht. En nu twee bij elkaar. Maar op, uh, op het vogelmeer hier is wel heel bijzonder dat die uh, elkaar gevonden hebben. Ze zwommen zelfs op een gegeven moment echt naast elkaar. Ja, dan gaat uh, het om de topper. De kleine topper. De kleine topper. Ja, de kleine, de kleine topper. topper. En uh, iets met de bek. De <laughs> ringsnavel eend. Ja, oh, eerst dan een licht, uh, lichte ring op zijn snavel. Ja, ja, zo mooi. Zo mooi. We hebben ze gelukkig ook van dichtbij kunnen zien. Ja. Vraag ik me toch af, hoe kan het dat zo'n uh, eend, zo'n vogel door zo'n orkaan of een hevige storm niet ernstig beschadigd wordt uh, in zijn vleugels? Hij dan, laat hij zich dan echt mee waaien of hoe gaat dat? Nee, hij zit niet echt in het oog van de orkaan maar zo waar die tornado raast, maar die, die orkaan die heeft ook gewoon een hele sterke wind om zich heen en ja. die komt dan in die wind terecht en aan de zuidkant van zo'n orkaan dan is die wind dus heel hard westelijk, dus dan wordt hij gewoon de oceaan overgeblazen, zeker als hij daar een tijdje in blijft hangen en op zich zijn ze wel opgebouwd om met harde wind te vliegen. Maar die Eenden die horen dus van Noord-Amerika naar Zuid-Amerika te vliegen. Oh. Die vliegen dan vaak ook al over zee. Dus kijk, in Europa hebben die vogels iets meer de luxe dat ze best wel ver over land kunnen. en alleen de Middellandse Zee even over moeten. Uh, maar die vogels in uh, Noord-Amerika, die daar in het oosten van Noord-Amerika zitten. die gaan niet helemaal via Midden-Amerika. Want dan moeten ze eerst helemaal naar het westen vliegen. en dan vliegen ze erg om. Dus die vliegen gewoon op een gegeven moment uh, de zee op. en dan vliegen ze naar Zuid-Amerika. richting uh, Brazilië bijvoorbeeld. Uh, maar die vliegen dus al boven zee. Die zijn dan ook veel vatbaarder voor die harde wind. En die worden dan in één keer uit koers gebracht en komen dan. Uh, nou ja, niet in het zuiden, maar in het oosten hier in Nederland aan. Ik vind het echt wonderbaarlijk. En zo'n klei, we hebben het goudvinkje gezien. Goudhaantje, ja. Goudhaantje. Ja. Een van de kleinste vogeltjes. Ja, samen met het winterkoninkje, het kleinste vogeltje. En die komt dus vanuit Scandinavië. Is hij dus de hele Noordzee overgestoken naar, naar Nederland. En ja, die kortste afstand, als hij helemaal van de Zuidpool naar Scandinavië tot aan onze Waddeilanden zou vliegen, dat is ongeveer 1000 kilometer non-stop over de Noordzee. En dat goudhaantje dat weegt ongeveer 5 gram. Dus dat stelt helemaal niks voor. En die vliegt gewoon uh, 1000 kilometer non-stop uh, hierheen. Ik vind het ongelooflijk. Uh, dat heeft me enorm verbaasd. Maar ook de kleurenpracht vandaag weer bij de roodborststap uit. Ja, roodborststap. Uh, ja. Prachtige vogel ook. Ja, ik heb er weer van genoten. Ik ga weer heel snel kijken voor een volgende excursie. Uh, Dagje in de natuur, dames en heren. Hartstikke leuk om daar op een excursie te boeken. En uh, Lars en je collega's ja. uh, zijn topgidsen. Want ja, Lars staat dus eigenlijk altijd aan. Hij <laughs> ziet alleen maar de hele tijd iets. Terwijl wij hier vaker wandelen bij Parnassia. Maar ja, dan wandel je en dan kijk je... Maar er is zoveel te zien. Dus ik kan het iedereen aanraden. Lars, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En, Leuk dat je mee was. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs> tot de volgende keer. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. <middels>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 Cuando se Cuando te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separado. Para go con tus reyes tus cicatrices mi sufrimiento acá Te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separado En voor ons laatste onderwerp is uh, aangeschoven, Burgemeester Molenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Drukprogramma vandaag? Uh, het valt mee. Uh, Oké. Okay. Uh, nee, ik heb. Uh, uh, laat ik zo zeggen. Vorig weekend waren er heel veel activiteiten. Dit weekend uh, het valt het mee. Iets rustiger. Ja. Nou, dan kunnen we ons druk maken over wat er afgelopen week is gebeurd. Uh, plot staat er een stuk in de krant over. dat Zandvoort een ongeveer crimineelste dorp van uh, Noord-Holland is. Een beetje gechargeerd natuurlijk. Um, was niet echt duidelijk, vond u en vond de rest van Zandvoort ook. Uh, daar komt uh, een soort rectificatie op op uh, de maandag. Van, uh, dinsdag. Ja. Dinsdag. Uh, hoe, hoe ging dat? Ja, goed. Even, um, wat er gebeurt is, wij hebben uh, een uh, plan van de aanpak op het gebied van ondermijning uh, opgesteld. Um, dat doen meerdere gemeenten en dat doen wij in samenspraak met het regionaal expertise en informatiecentrum op het gebied van ondermijning. En die hebben wij gevraagd, breng nou gewoon eens voor ons heel goed en nadrukkelijk in kaart... met alle experts die erbij bij betrokken zijn... wat de risico's en de kwetsbaarheden zijn van Zandvoort op het gebied van ondermijning. Dat is een heel, vind ik, stevig en goed rapport... wat heel duidelijk inzicht geeft waar we als Zandvoort kwetsbaar zijn. Mm -hmm. We zijn natuurlijk een bijzondere gemeente. We zijn een kustgemeente met veel invloed vanuit Amsterdam. Dus dat geeft dat heel goed weer... Uh, ja, het stuk wat in de krant kwam, was er eigenlijk een soort weerslag alsof alle risico's en kwetsbaarheden die er zijn ook daadwerkelijk zich voordoen. Um, ja, en dat is niet het geval. Uh, het, het valt zelfs op dat bij controles en alles wat we doen, dat het over het algemeen nog wel meevalt wat we aantreffen. En tegelijkertijd is het wel goed om heel inzicht, goed inzicht te hebben van mm -hmm. nou, waar zitten nou uh, ja, de, de problemen en risico's die je kan verwachten. En ook het feit dat we zeggen het feit dat we dingen niet zien betekent niet dat het er niet is. Dat het er niet is. Nee, vandaar uh, dat plan van aanpak. Nou, het hele uh, proces is eigenlijk al in 2023 begonnen. Dat klopt. We hebben uh, Natuurlijk, van oudsher is er aandacht op ondermijning. Uh, ondermijning wordt altijd heel vaak gezien... ook in relatie tot drugsgerelateerde zaken. Dat het veel breder is. Het gaat ook om arbeidsuitbuiting. Het gaat om illegale bewoning. Het gaat om illegale prostitutie. Um, en we hebben uh, twee jaar geleden al gezegd we gaan uh, daar steviger op inzetten daar heeft de gemeenteraad gelukkig ook in bewilligd door daar ook extra financiële middelen voor uh, ter beschikking te stellen um, en uh, nou, dit RIEC rapport is in ieder geval een van de onderleggers van het plan van aanpak we zijn ondertussen al bezig met regelmatig gerichte acties houden. Uh, dat doen we gebiedsgericht. Dat we af en toe eens even uh, een bepaald gebied ingaan. Gelaas waar... is nooit aan de beurt geweest? Ja. ja en uh, Je weet één ding. Als er, als er ergens heel veel garageboxen staan... dan heb je ook kans dat je daar dingen aantreft. Dus dat trekken we dan af en toe even helemaal, uh, helemaal uh, leeg... en kijken we eventjes goed van uh, wat is hier aan de hand. En tegelijkertijd ook ja, uh, casusgericht. Uh, deze week kregen we nog een melding over illegale prostitutie... Um, nou, daar wordt dan meteen een controle op uitgeoefend. Op het moment dat je dat aantreft, hè, dan denk je van: nou ja, goed, dat kan gebeuren. Maar vaak zit er nog een hele wereld achter van uitbuiting, van illegaliteit. Um, dus het gaat vaak niet alleen maar om de enkele feiten die je aantreft, maar meer ook om alles wat erachter zit. Even op dat stukje illegale prostitutie terug te komen: uh, uh, dat wordt gecontroleerd, er wordt iets, iets gevonden. Uh, wie zoekt dan de dieper achtergronden uit? Nou ja, dat is in principe in het beginsel is dat de politie, maar er is ook een speciale eenheid... vanuit de politie die regionaal werkt om dit soort zaken aan te pakken. Um, en die werken samen met de mensen bij ons aan de kant van de gemeente... die zich met ondermijning bezighouden. Um, vaak he, gaat het om bijvoorbeeld uh, pandeigenaren die een huis verhuren... via een derde die daar administratieve handelingen voor verricht. Mm -hmm. um, dus vaak weten mensen ook niet eens dat het in een van hun eigendommen gebeurt... Um, en dan is het ook gewoon een kwestie van, van ook goed communiceren en ook ja, wat ik heel belangrijk vind op het moment dat bijvoorbeeld in een buurt mensen het vermoeden daarvan hebben dat ze dat ook melden en dat kan ja, op heel veel verschillende manieren, dat kan rechtstreeks bij de politie of bij de hmm. gemeente maar als je denkt van ja, ik ben daar toch wat terughoudend in misschien, dan is er ook mis, meld misdaad anoniem ja, dat hangen van die grote posters tegenwoordig. Ja, dat is 0800 7000, ja. waar je echt anoniem, dus dat, dan wordt je naam ook absoluut niet bekend, dingen kan melden en misstanden die je in je buurt denkt tegen te komen. Er wordt ook gesproken over uh, ons kent ons mentaliteit. Um, dat is wel een beetje Zandvoorts, moet ik nou zeggen, maar um, het gaat natuurlijk er als Zandvoorts. Ja, dat, dat is natuurlijk wat... wat uh, kijk, dit rik rapport um, wordt opgesteld voor alle gemeenten. Um, en neem van mij aan dat de zaken die hier staan... gelden voor heel veel gemeenten. Uh, en omdat wij Zandvoort zijn, ligt vaak heel erg de, de, hmm. de, de schijnwerper op ons. Dus vandaar dat het ook de publiciteit trekt. Um, maar tegelijkertijd heb ik ook gezegd... ik wil dit rapport ook echt als bijlegger bij dat plan van ondermijning... om mensen zich er bewust van te laten zijn... dat het eigenlijk overal plaatsvindt. En wat uh, mij schokt, en dat is niet alleen Zandvoort maar dat is ook iets wat veel breder in de samenleving leeft... Het is bijvoorbeeld het openlijke drugsgebruik in de buurt van kinderen. Um, waarbij dat eigenlijk in feite gewoon genormaliseerd wordt door ouders. Um, en dat is wel iets waarvan ik zeg, dat moeten we met elkaar doorbreken... en dat moeten we wel heel, heel helder in kaart brengen. Want op het moment dat je um, het normaliseert... betekent het ook dat je de, de ketens die daarachter zitten... Mm -hmm. dus de enorme criminaliteit en de enorme ontwrichting... die dat in de samenleving uh, teweeg brengt. Ja. Dat je dat, uh, uh, dat je dat in stand houdt. Het is uh, uh, natuurlijk wel makkelijk gezegd om uh, de ouders naar kinderen... maar in de tijd dat uh, de ouders de kinderen waren... was het natuurlijk hartstikke stiekem om uh, een jointje te roken. Vandaar dat wij uh, twee uh, coffeeshops hebben in Zandvoort die gedoogd worden. Hè? En uh, de eigenaar zegt uh, gewoon heel eerlijk... je denkt niet dat ik drie gram aan de achterkant binnenhaal, dat gaat met kilo's... Um, hoe moeilijk moet het dan zijn om tegen zo'n ouder te, te zeggen... want die komt nog steeds in die koffieshop. Uh, uh, ja, pap, jij doet het ook. Nee, maar dat is natuurlijk het hele hypocriete van de hele zaak. En ja. tegelijkertijd, kijk, ik, ik, ik ga niet over het Nederlandse drugsbeleid... maar ik blijf dat een hele merkwaardige constructie vinden... dat we aan de voorkant iets legaal verkopen... wat je aan de achterkant illegaal binnenbrengt. Ja. Ik heb zelf in Terneuzen gewerkt bij, uh, uh, in een kantoor. Een beetje naast, de buurt van, hè? Wat naast de grootste coffeeshop ja. van West-Europa stond. De Checkpoint, uh, 3000 betalende klanten per dag. Ja, we zagen daar de hele dag die, die, die golfjes op en neer rijden... met mensen die dat spul kwamen brengen. Um, ja, dus wat dat betreft vind ik dat een hele kromme situatie. Ik ben dus niet voor het... Uh, ik zeg van, ja, uh, ik gun iedereen dat hij het doet. Um, maar ja, dat blijft wel typisch Nederlands. Ja, of je doet het of je doet het niet, zou, zou ik dan zeggen. Juist. Kijk, uh, rigoureus in Duitsland mag het nu ja. ineens wel. Dat scheelt wel toeristen natuurlijk. Nou ja, goed. Dat nogmaals, uh, wij, wij hebben twee koevenshops die ja, in mijn ogen weinig overlast geven. En in ieder geval ook zorgen dat er een hoop overlast uh, niet op straat plaatsvindt. Um, wat ik eruit voel is dat eigenlijk uh, uh, het liep al. En het plan van aanpak was, was er al. En dan komt een stuk in de krant over het rapport. Het rapport is een bijlegger... En het werd daar zoiets van, dit is het, gepresenteerd. Um, misschien chargeer ik het, maar had de gemeente... dan niet een, een uittreksel van het plan van aanpak moeten plaatsen? Nou, we hebben dat plan van aanpak en het rapport naar de gemeenteraad gestuurd. En dat is inderdaad opgepakt door de krant. En die hebben uit dat rapport, terwijl ja, voor ons ligt de nadruk... heel erg op dat plan van aanpak. En dat rapport is een van de, van de onderdelen die erin staat. Want het begint, en dat, dat geeft dat rapport heel mooi weer, van het Rijk. Het begint bij inzicht, het begint bij het gewoon kennen van de informatie die er is en met name ook het delen van de informatie die er is. Er zijn natuurlijk heel veel partijen betrokken, niet alleen de politie, handhaving, maar bijvoorbeeld ook een ODI-mond die uh, uh, controles in de, in de fysieke leefomgeving doen. Dus uh, bij bouwcontroles en dat soort zaken. Um, en ook de alertheid om dingen te herkennen. Um, als je, ik geef ook voor mezelf een voorbeeld, ik word daar zelf ook alert op train regelmatig beneden bij mijn huis... waar een aantal kelderboxen staan... en ineens zag ik dat er ergens een ventilator in een, in een, in een deur geplaatst werd. Dat is voor mij het moment dat ik denk van... hé, hey, waarom hey. is die ventilator? Nou, het bleek nu onschuldig te zijn... want iemand had daar gewoon wat sporttoestellen neergezet... omdat hij wilde sporten. Maar voor hetzelfde geld was daar toch iemand met een met plantage iemand te een, begonnen. Iemand met fouten zakken in de buitenkant ja, komen... en dan weet je wat er aan anders. En het gaat dus ook gewoon om het feit ja. dat, dat, dat, dat eh, zowel de mensen die aan onze kant dat werk doen... als Omwonenden zelf uh, die alertheid hebben. Krijgt de gemeente Zandvoort wel eens uh, input daarover? Uh, buiten anoniem om van jongens, kijk daar eens naar. Zeker dit. Uh, ja. Uh, ja. ja, ja, nee, dus de, de, dat die passage over die zwijgcultuur herken ik niet helemaal. Want tegelijkertijd weet ik ook dat uh, ja, mensen wel reg regelmatig aan de bel trekken en bij ons melden en zeggen: hé, hey, let daar eens op, let daar eens op. Um, dus daar ben ik alleen maar blij om. Uh, mm -hmm. Want dat betekent ook dat uh, ja, de, de signalen die bij ons binnenkomen... dat we die ook kunnen uitlopen. Uh, in de, ik pak even een stukje uit het plan van aanpak. Mm -hmm. In de gemeente Zandvoort ontbreekt momenteel... een compleet beeld van ondermijnende activiteiten. Um, hoe compleet zou je dat beeld willen hebben? Nou, nog veel completer dan het nu is. En daarom hebben we ook uh, nu ingesteld... we hebben één keer per maand een overleg met... Um, alle partijen die betrokken zijn in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... dat trekken we trekken met z'n drieën op in de zogenoemde veiligheidsdriehoek. Waarbij alle signalen die er op het gebied van ondermijning eh, beschikbaar zijn... naast elkaar gelegd worden. Alle partijen ook hun informatie met elkaar delen. En dat doen we ook één keer per maand echt puur op Zandvoorts eh, niveau. Um, komen dan ook al die partijen? Ja, er komen ook al die partijen. En um, de, de, dan zoomen we nog verder in. En uh, ja, Het gaat er ons om dat we gewoon wat dat betreft... Uh, dat monitoren, uh, dat we dat nog veel strakker krijgen dan het nu is. En het is al een stuk beter dan we een paar jaar geleden ervoor stonden. Dat, wil ik... Ik net, dat wil ik net uh, aanhalen. Uh, is daar een groeiende lijn in ondermijning? Van um, vroeger uit naar nu? Nou, Wat je, wat je ziet is dat uh, de... Um, kijk, ondermijning is breed. Hè? Dus ik, als, ik, als ik kijk naar onze ondernemers in Zandvoort... dan denk ik niet dat er... Grootschalige sprake is van arbeidsuitbuiting, mm -hmm. Zoals dat bijvoorbeeld in gebieden met heel veel uh, kassen en zo... Uh, dat je dat wel tegenkomt. Um, daarvoor zitten we te, te, te dicht op elkaar. En, en uh, zijn ondernemers over het algemeen <coughs> zich wel bewust van de wet en regelgeving... waar ze binnen moeten handelen. Uh, en tegelijkertijd, um, ja, als je, dat voorbeeld van die illegale prostitutie... Um, op het moment dat hier een evenement met 100.000 mensen plaatsvindt... waaronder een groot deel mannen dan maak je mij niet wijs dat het er gewoon is. Uh, en het is wel goed om daar ook zicht op te krijgen... en, en te zorgen dat dat uh, soort signalen gewoon helder zijn. Nogmaals, niet alleen vanwege het feit dat het om die prostitutie zelf gaat... maar ook om de hele wereld die daarachter zit. Mm -hmm. Van vrouwenhandel, van uh, uh, mensenhandel en van uitbuiting. Ja, dat is natuurlijk een, een dingetje wat eigenlijk zo logisch is als, ja. als wat, uh, groot evenement, mannen, whatever. Ik wil er nog even één ding over rechtzetten, want er, er wordt ook specifiek in, het, in dat riek rapport één signaal gegeven over de Oekraïne-opvang. Uh, dat werd ook vertaald alsof dat allemaal daar heel erg... maar dat is, dat is één signaal geweest. Uh, en juist daar vind ik dat bijvoorbeeld het Rode Kruis... en uh, iedereen die met die opvang te maken heeft... ongelooflijk er strak op let... Dat daar um, ja, mensen die er niks te zoeken hebben ook wegblijven. Gewoon wegblijven. En, uh, ja, dus dat, uh, dat wil ik ook gewoon hier nog even als compliment. Dat is ook zo'n wijze van samenwerken, waarbij we elkaar heel makkelijk weten te vinden. Mm -hmm. um, dus dat, uh, dat is ook van belang. En uh, heel veel mensen op één kamer die illegaal zijn, die hebben we niet eens antwoord? Nou, dat gebeurt. En, ja. uh, en uh, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Uh, en op het moment dat we dat tegenkomen, dan wordt er ook op ingegrepen. Ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad gebruik maak van een signaal uit de buurt. Zeker. En dat is ook ongelooflijk belangrijk dat mensen uh, ook melden en daar niet terughoudend in zijn. Ja, het staat ook in het plan van aanpak. Uh, mensen bewust maken van wat er om je heen gebeurt en meld het alsjeblieft. Um, hoe gaan jullie die campagne voeren verder? Ja, wat, uh, um, wat we doen is zowel, he, die kun je ook nu in de openbare ruimte zien, um, via postercampagnes in Abris, maar ook op social media. Um, en met name ook door gewoon het steeds uit te dragen als politie, als ja, burgemeester mm -hmm. uh, um, en, en mensen zich bewust ervan te, te laten worden... dat het eigenlijk alleen kan als je dit met elkaar aanpakt. Ja, dat valt dus onder die bewustwordingscampagne. Ja. Uh, wat is een BRP-controle? Um, dat is een uh, uh, controle op ja, woon- en verblijfplaats. De afkorting ken ik niet precies. Maar op het moment dat je een controle doet... Uh, en dat gebeurt regelmatig, gebeurt dat uh, integraal... Um, dat er even gekeken wordt, hoort degene die op dit adres woont... daar ook daadwerkelijk thuis. Ja, zo, ik heb me even doorlopen. En uh, ik vond de, de verklaring van de ondermijning ook wel leuk. Ondermijning is ondermijning. Ja, goed. Het, het, het, het, kijk, waar het om gaat bij ondermijning... is dat het ontwrichtend werkt op die samenleving. En de illegale geldstromen... Um, geld waar je geen zicht op hebt. Maar bijvoorbeeld ook, wat natuurlijk ook in toenemende mate... echt wel een probleem is. je vraagt, wordt het nou erger... Wat ik een verontrustende trend vind, niet alleen in Zandvoort, maar overal. Ik was toevallig in, in Rotterdam afgelopen week... dat je ziet dat de jeugd die ingezet wordt door criminelen... om activiteiten te verrichten, wordt jonger. Het, bijvoorbeeld het uithalen van containers in de haven. Die is van bommers. En je ziet dat natuurlijk ook op straat, dat jeugd ingezet wordt. Want ja, die kunnen een paar honderd euro verdienen om een pakketje ergens te bezorgen. En tegelijkertijd, die criminelen zijn natuurlijk ook slim... want die weten dat op het moment dat ze de jeugd inzetten... dat ze niet onder het volwassen strafrecht vallen. Um, en dus vaak met hele lichte uh, uh, ja, straffen ervan afkomen... als ze gepakt worden. Maar ja, dan... Um, Volgt gezegd, als je er eenmaal in zit, kom je er niet meer uit. Dat is inderdaad uh, waar je ongelooflijk uh, alert op moet zijn... als het om de jeugd gaat. Vandaar dat ik ook campagnes over geldezels... en dat soort zaken heel erg belangrijk vind... Um, want als je eenmaal in, in zo'n web uh, uh, terechtkomt... dan is het heel ingewikkeld om daaruit te komen. Er staat ook een stukje in over bestuurlijke weerbaarheid. Um, hoe onweerbaar is de, de bestuurlijke kracht hier? Nou, wat, wat, wat je overal natuurlijk ziet in, in, in heel Nederland... Uh, en ik was toevallig op het congres voor, uh, van de Nederlandse burgemeesters... Uh, het najaarscongres afgelopen donderdag... Uh, en dan behoor ik toch eigenlijk wel tot een uitzondering die niet bedreigd wordt. Um, en dat geldt ook voor heel veel wethouders. En dat geldt ook voor heel veel mensen, uh, medewerkers van gemeenten... die gewoon hun werk doen elke dag. Wordt dat steeds erger? Um, ja, dat wordt erger. Um, en um, dat um, betekent ook iets voor ja, hoe je in, in, in je werk staat. En nogmaals, ik heb er gelukkig geen last van. Um, maar heel veel collega's van mij wel... En uh, als je dat één ja, op één, maar ook in groepsgesprekken met elkaar bespreekt... dan doet dat heel veel met mensen. En betekent ook dat het um, ja, voor heel veel uh, mensen die in het openbaar bestuur werkzaam zijn... Ja, ook wel nou, de, de afweging is van uh, wat is het me waard. Nou, die afweging is er al door een paar wethouders gemaakt. Die zijn er gewoon mee gestopt. Nou ja, goed. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat het jou, jouw kant op komt... en bijvoorbeeld uh, je kinderen uh, worden bedreigd of je ouders worden bedreigd... dat je wel even drie keer achter je, achter je oren ja. kapt... En tegelijkertijd ja, ook ben ik ook blij dat ik heel veel collega's zie... en heel veel wethouders zie, maar ook heel veel medewerkers vanuit gemeente... Mm. Eh, die echt zeggen van ja, we laten ons niet intimideren... en we houden onze rug recht. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het zijn er veel, hè? Uh, die bedreigingen. Uh, we hebben burgemeester van Haarlem gezien. Dat heeft uh, al een jaar, anderhalf geduurd Bijna ongeveer. Twee ja. Bijna twee jaar. Ja, ja, ja. Kom je daar ooit achter waar, die, waar het vandaan komt? Ja, goed, in dit geval, in uh, uh, um, het geval van Jos Wiene, uh, daar, dat, dat is altijd een beetje met enige... Um, nou ja, dat, dat is nooit volgens mij nooit helemaal duidelijk geworden, maar ik, daar kan ik weinig over zeggen. Nee, uh, um, omdat het zo vaak voorkomt. Ja, maar goed, dat is het, het, het, het, natuurlijk het, het bijzondere uh, van dit soort zaken, dat je vaak niet weet waar het vandaan komt. Soms is het ter herleide op maatregelen. Ja, hmm. ja, ik sluit ook af en toe een pand um, ja, dus er zullen mensen ongetwijfeld boos op mij zijn. Eh, die zeggen van eh, die burgemeester zit mij dwars in mijn, in mijn illegale of semi-illegale werkzaamheden. Die zal ik eens even flink te pakken nemen. Dat gebeurt. En ik ken bijvoorbeeld van een burgemeester die eh, op een gegeven moment toen hij ging slapen zijn nachtlampje uitknipte. En op dat moment een berichtje kreeg op zijn telefoon slaap lekker. Ja, dan eh, denk je er ook bij jezelf van ja. wat is hier aan de hand. Ja, dat is ja. dan ook een, ja. een brok ondermijning wat ja. er dus ook bij hoort. Ja. Bedreiging ja. is ook ondermijning. Ja. Um, de gemeente heeft daar geld voor vrijgemaakt, zegt, zegt u net. Maar heeft, hebben ze ook de capaciteit? Want ik zie hier ook dat handhavens worden extra opgeleid. Um, je kan van alles willen, maar je moet ook capaciteit hebben. Nou ja, dat, dat, dat klopt. We hebben uh, tegenwoordig uh, voor zandvoort specifiek iemand die zich echt met ondermijning bezighoudt. Die komt van de politie, dat is ook een, echt een hele uh, goede kracht. Uh, weet precies van de hoed en de rand. Maar het begint inderdaad ook bij het scherp krijgen... dat ook onze, onze eigen handhavers ook signalen herkennen als ze op straat lopen. Nou, daar moeten ze extra in geschold worden. Dat betekent niet dat je per definitie meteen extra capaciteit nodig hebt... maar in ieder geval wel zorgt dat de mensen alert zijn. Ja. Bij de politie hebben we gelukkig te maken met een vrij stevig vast team... bij Kenmerkust, die al vrij lang met, uh, met elkaar werken en met ons. Er is veel verloop bij de politie, maar gelukkig hebben we hier echt te maken... met een paar hele dedicated uh, mensen... Um, maar het vergt veel capaciteit. Maar bijvoorbeeld zo'n onderzoek van het Rijk, dat, uh, dat, dat uh, wordt vanuit het uh, Rijk gesubsidieerd dat we dat kunnen doen. Dus we kijken ook waar we het geld vandaan kunnen halen uit andere bronnen. Mm -hmm. Omdat ook vanuit, gelukkig vanuit Den Haag heel veel aandacht is voor ja. dit, uh, dit onderwerp. Uh, nog even naar de handhavers. Want die worden eigenlijk sterker ingezet als je het hele stuk uh, is bekijkt. Handhavers opleiden, handhavers gaan doen. Handhavers krijgen werkopdrachten. Dat klopt. Dat krijgen ze nu ook al. Dus, is dat specifiek gericht voor jou? hou dat eens in de ja, gaten? Ja. Nee, dat er, als er bijvoorbeeld een scenario is dat in een bepaald gebied eh, mogelijk zaken aan de hand zijn, dat dat echt in de briefing van de handhavers meegenomen wordt en specifiek meegegeven wordt als, nou, zoals dat heet werkopdracht, eh, waar ze strak op moeten zitten. Mm -hmm. um, er zijn ook een paar stukjes aangewezen. Uh, kijk, uh, horeca, vakantieparken, bouwneigvrijheid en vastgoed... Mm -hmm. um, valt daar ook mensenhandel onder, want dat mis ik dan weer. En in het andere stuk staat dat wel. Um, nou ja, dat kijk voor al deze sectoren geldt dat ze bevattelijk zijn. En ik zeg niet dat het gebeurt, maar dat nee, ze bevattelijk zijn voor dingen als mensenhandel. Ja, ja, okay. In de bouw, nou, in de worden natuurlijk heel veel mensen ingezet, ook veel mensen uit, uh, uit uh, andere landen. Nou ja, de, het, het risico uit, op uitbuiting en mensenhandel in zit, dat soort zit sectoren daar dus ook in. Dus ook in. Ja. Uh, nou, dat hebben we dan weer rechtgetrokken tussen de... Uh... De <laughs> De gaat eraf. Uh, dat hebben we dan weer uh, aardig op de rit. Hè? Dus eerst het plan van wat gaan we doen met ondermijning. Dan een plan van aanpak. En dan uh, komt een stuk in de krant. En uiteindelijk uh, komt dat allemaal weer hierop neer op plan van aanpak. Ja, en, we en, gaan en nogmaals, we zijn, dus wat mee doen. Al, we zijn echt al heel hard bezig. En veel van wat in dit plan staat gebeurt al. Okay. Um, en we intensiveren daar dus ook op. Dan gaan we nog even kort naar het, het hete nieuws van deze week. Het casino Zandvoort gaat sluiten. Ja, verdrietig. Verdrietig? Ja, nee, ik uh, moet zeggen dat even voor Zandvoort... maar ook iedereen die daar heel veel voetsporen heeft liggen... als bezoeker, maar met name ook mensen die daar gewerkt hebben... Uh, ik merk dat dat heel veel sentiment losmaakt. Even bij me, voor mezelf geldt, toen Pauline, mijn vrouw we kennen elkaar al vanaf de middelbare school, 18 werd, zijn wij op die avond met haar ouders voor het eerst naar het casino geweest. Uh, dat dus was zeker nog in de twee gulden tijd. Uh, dat, dat kan wel, ik weet in ieder geval. <laughs> <laughs> ik, ik, ik was toen ook nog 18. Dus, uh, maar dus ook voor mij geldt dat ik daar uh, herinneringen aan ja. heb. En, uh, nou, niet dat ik er door mijn hele leven heen de deur heb platgelopen, maar, maar met, een, met, een, met een zekere regelmaat ben ik ook als bezoeker geweest. Uh, het is uh, met de persbericht van de week uitgekomen. Uh, daar moet de gemeente Zandvoort natuurlijk al een beetje over gaan nadenken. Van wat willen we nu? Want uh, voor hetzelfde als is er over uh, in maart volgend jaar een Jack's Casino in Zandvoort. Ja, dat klopt. Um, kijk, Het pand is van, van uh, Holland Casino. En die leurt er al jaren mee. Uh, en die zijn nu bezig om te kijken van wat, uh, wat gaan we doen. Uh, ja, het is even voor mij nu te vroeg om daar nu op vooruit te lopen. Mm -hmm. Maar neem aan dat de gesprekken daar met Holland Casino... ook wel echt al een tijdje overlopen. Uh, tegelijkertijd de sluiting kwam voor ons uh, uh, uh, deze week. Uh, je, je vermoedt altijd wel dat het in Cresia ja, ja. zou kunnen gebeuren. Maar het was voor ons ook uh, in die zin een verrassing... dat. Ja, het moment daar was. Uh, dus daar moet nu volop gekeken worden. Wat betekent dit ook voor de hele ontwikkeling van het Wathuisplein en alles daaromheen. Oké, okay, dan gaan we dat uh, volgen en zien. Burgemeester, dank voor uw komst en uitleg voor uh, de hele zaken die wij uh, besproken hebben. Dit was Goedemorgen antwoord. Kort Draaier, ontzettend bedankt voor de techniek. Gert Loogman voor het vele redactiewerk. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik zie u volgende week.